dom stil. Ja. Vind je? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En je werk? <laughs> dat zijn er ook wel meters. Nou ja, je begrijpt me wel. Kevers. Ja, <laughs> en wat erbij komt natuurlijk. Ik bedoel de menselijke verhouding. Zien jullie...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 Nee, geef maar. dat is maar een grapje. Maar geen aardig grapje. Nee, ik kan er wel tegen hoor. Verdomd lekker. Die man zei dat het een heel goede was.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 Nee, het is toch zo? Zwoert. Het is broer genoeg, toch? Ja. Zwoert. Schiet u op? Ik heb wel. Vergelijk daarnaast in behaarde huid. En Oud-Engels: zwijde, zweenshuid, middelhoogdhuis, Zwarte behaarde hoofdhuid. Oud-Noors: zwerder.